this is that's it, that's it, that's a that's it, that's it, baby Hey, mama, what's your mama gonna say? Did you finally let your body like this guy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 So slashed and torn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 Dus eens even kijken wie die toerwagen Diesel Cup heeft gewonnen. Is wat muziek. I see that you need me now. Like a flower reaching for the sunlight. Like a flame in the darkest night. I'm there. Now you've fallen and you won't get up. Can't see that it'll all be alright. Can't stand another one wave. Down. it's okay that you have been let down everybody needs a shoulder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 Snel nou, uh, onderweg onder andere uh, Jackie van Ende en die het zuur over had gegeven en uh, openomen van uh, Christian Prankenhout, die op te maar die wist uiteindelijk toch de race te winnen. Ja, te winnen is een groot gevoel, want die e-team deed mee buiten mededinging. Dus ja, ze wonnen de race wel. Maar halen geen enkel punt voor het kampioenschap in die Diesel Cup. Wie dat wel deed en dat heeft het volop gedaan dit weekend, is dus Jeroen Dik. Die eindigt als tweede, maar die pakt de volle pot punten dit weekend. Dus ja. Die uh, gaat uh, verder naar voren in het kampioenschap. De derde eindigt uh, in de race dan de Volpo met uh, baars uh, Groeneveld en Roelenveld. En vierde, maar de twee die schuift ook een paardje op naar drie vanwege uh, de equipe. die blijft mede, mede. Is de equipe van uh, Jeroen Bleekemolen met Henry uh, Sumbring. Oké, okay, en waarom, rijden, uh, waarom zijn de equipes en anderen rijden alleen? Uh, ja, dat is een keuze. En uh, ja, uh, er valt iets van te zeggen, natuurlijk. Uh, het wil niet zeggen dat ze tijd winnen doordat ze geen rijderswissel uh, moeten Iedereen heeft een uh, minimum uh, tijd dat hij stil moet staan in dus, de uh, Het voordeel is wel, natuurlijk, als je alleen rijdt. Ja, de auto blijft in principe constant, want ja. iemand die 1,5 kan rijden, die blijft gaan rijden. En heb je iemand die wat langzamer is, ja, dan ga je tijd inleveren met een andere rijder. En dat gaat bij je equips niet op. En het zal ook uh, iets met uh, budget te maken hebben. Oh, ja. Als je kan spreiden over twee rijders, ja. Uh, noem maar iets uh, dat zo'n seizoen 50.000 euro kost. Ja, dan is het 25 uh, per persoon. En ja. doe je het alleen, dan uh, moet je voor de volle pot uh, of je sponsoren voor de volle pot opdraaien. Dat is een van de overwegingen om dat te doen. Oké, okay, willen we dan nog een laatste vraag. Martin en Cynthia Bouzaart geëindigd op de 15e plaats. Is dat man of vrouw of broer en zus? Uh, oh ja. Uh, Heb je interesse in Vinti? <laughs> <proefresis. laughs> ik ben al, nee. ik ben al gelukkig getrouwd. Nee, maar dat zijn uh, man en vrouw dat. Ah, dat... oh, nou, kijk, dat is uh, dat zal dat wel spannend zijn in de spits van krijgen ze ruzie of niet? Hè? Ja, natuurlijk. Ja. En het gaat ook om wie de snelste is van het. Nou ja, het lijkt me in dit geval duidelijk. Ik zal er niet verder over uitweiden. Nee. Uh, er zijn klossen uh, waarin we zien dat Gravel uh, beter rijden, maar in dit geval lijkt het mij. De klasse Waastra, beter in rijden, die gaan we zo dadelijk aan de start zien. En dan hebben we ook twee dames die in de Clio Cup van start gaan. En dan hebben we Sheila schuur en Sandra van de Sloot die gaan strijden zo dadelijk in die Clio Cup race. En die laten wel degelijk zien dat er vrouwen zijn die beter rijden. Nou, we zijn reuze benieuwd Willem. We komen dus graag straks bij je terug bij de volgende race. Dankjewel tot zover. Oké. Okay. Hoi. Dat was Willem van deze vanaf Park Zalvoort. Zo dadelijk dus de Renault. Het waait wel, hoor, op het screen. Ja, zeker. En een beetje regen over te ja. hebben. No. Allemaal dames en blote jurken. Dat, dat zult koud hebben. Oeh, koud, hè? <laughs> Kijk weer, zie je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 naar het circuit, want we hebben de start met de Dutch Renault Clio Cup race 2 over 12 rondens. Willem van Densem die kijkt er voor ons naar. Ja, ik vraag me af wat ik op de, doe, uh, jou, uh, ja. van de circuit doe als ik jou aan het begin van het circuit van die uh, muziekcent hoor zeggen. Ja. Had je maar gestudeerd, hè? Ja, had ik maar. op is niet te letten. Ik ben ja. hard van op de auto's. Ja. <laughs> maar, maar goed, ja, uh, we gaan hier uh, gewoon verder met de Wijzenhol uh, Trophy of the Junes uh, natuurlijk. En een uh, belangrijke klasse voor Wijzenhol. Want uh, uiteraard, de uh, Cup uh, daarin sponsoren ze uh, onder andere Adi van de Ven. En laat die Adi van de Ven in een race 2 dan uh, van pole position uh, mogen. Trekken. Altijd uh, goed voor de sponsoren natuurlijk om die auto uh, vooraan in uh, beeld te hebben. Op de tweede plaats uh, mag vertrekken René Steenmetz. Op de derde Silla verschuren. En dan uh, ga ik nog even terug naar vanmorgen. Vanmorgen hadden we ook een uh, race in die uh, Clio. zijn race over 45 minuten. Die werd uiteindelijk uh, gewoon door Ruud Steenmetz. Met op een uh, tweede plaats van een slot. Een derde. Ja, heel mooi natuurlijk. Uh, dat was Max Braams. Max Braams. Uh, vorig jaar nog wel een uh, Suzuki Swift.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 van uh, te trekken. En als ik al zei, Arie van de Ven vertrekt uh, van Paul. En we gaan uh, zo dadelijk uh, gaan we kijken hoe dat gaat lopen uh, met uh, de start hier op het uh, circuit. Arie van de Ven, uh, ja, die uh, pakt als eerste uh, de, star, de startenbocht. Met op de tweede plaats uh, zien we een uh, Steenbens. En de derde is inmiddels, de en die komt van uh, plaats 4, is het uh, Hans Bos. Uh, vierde dan, Gila Schuur, vijfde, uh, Sandra van de en zes, uh, goed vriend uh, Marcel Duits, met op de zevende plaats, uh, vinden we dan terug de andere uh, steen met. En dat is, uh, of, dat is zoon Ruud, uh, vader Ruud René, en de zoon is Ruud. En uh, ja, ze verdwijnen nu uh, richting, uh, ja... ...wat uh, tijdens deze weekend uh, weer eens gebruiken. Zes jaar geleden is het ook gebeurd tijdens het uh, tropje op de Joens in de sloten maken, bocht. licht Er ligt een Ja, die ligt tijdens het weekend in gebruik. Uh, tijdens motordagen en vrij rijden wordt die wel gebruikt om de snelheid uit het schijflokaal. te halen. Dus, maar nu uh, is het leuk om uh, ja, de baan even uh, een andere, uh, ja, andere route te ja, Dat uh, is best wel uh, spectaculair. Minder spectaculair is natuurlijk dat er uh, minder snel het schijnvlak heen wordt gegaan. Maar ja, zal ieder voordeel uh, om uh, tot, uh, te zeggen wat iemand gebruikt die in de voetbal Ja, inderdaad. Uh, dat ziet er inderdaad wel aardig uit, Willem. Oké, okay, nou dat was de start van de No Clio Cup. Uh, straks komen we bij je terug met het vervolg, Willem. Dankjewel tot zover.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 van Denzen die kijkt naar die race en die kan dat soort tijden natuurlijk allemaal in kleine gegevens en niet allemaal mededelen. Daarom doen wij dat maar even voor hem. En Willem, vermaak je een beetje? Ja, ik vermaak uh, prima, Denno. Ik zit uh, vol interesse te muizen naar jouw uh, informatie. Daar wil ik er nog iets aan toevoegen. Oh. En dan zeker uh, met Windmee, de nu op het rechte eind, zijn er uh, van die Clio's die ruim over de 200 uh, gaan. Zo, ja, uh, hoe weet je dat?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 Ja natuurlijk ook, die, uh, ja het is eigenlijk een uh, Mr. Renault en uh, die blijft Mr. Uh, ja. Renault, ja. uh, zolang als er, uh, Renault's race op het circuit uh, kunnen we die naam uh, daaraan verbinden. Ja. En uh, is het niet zo zeker, daar kunnen we uh, bij een van de terecht, uh, het zij uh, Jeroen, het zij uh, Sebastian, die ook toch uh, veelvuldig in de Renault's actief uh, geweest zijn. Ja, nee. uh, ja Renault Clio Cup, waar het uh, dit jaar toch uh, dreigt te gaan uh, tussen de kampioen van de afgelopen jaren, en dat is uh, Sandra van der Sloot, en uh, Adi van der Ven. Uh, Sandra nog steeds in de uh, legeruitvoering uh, van de landmacht. Addy van der Ven, de wijzen om, uh, Clio. Addy uh, aan de leiding nu. Uh, Sandra die vinden we terug op de uh, vijfde plaats, maar die is uh, in tel gevecht om uh, richting 4 uh, Die uh, zit nu in de gelag, uh, ja, en en onderneemt een poging om steeds uh, voorbij te gaan om het plaats te winnen. Dat is niet gelukt, maar dat zal ongetwijfeld nog gaan lukken. Nou, we zien uh, Arnie van der Ven aan de leiding van bos op de tweede park. En de collega van uh, Sandra van der Sloot, de kleine Silanschuur, is in ons uh, opgeschoven naar plaats nummer 3. Zeg Willem, die uh, Sandra van der Sloot is, is dat het team van Defensie. Hè? Ja, ja, die rijdt nog steeds uh, voor de land. En, en, en uh, worden die niet wegbezuinigd?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 En ja, uh, bezuinig wordt er overal en uh, er zal uh, misschien wat minder budget uh, ter beschikking uh, gesteld worden aan Equipe Verschuur. Maar uh, vooralsnog zien we nog steeds uh, lobmacht, uh, promotie op de Renault Clio's van Equipe uh, Verschuur. Zo, en dan Met name uh, de damesauto's, uh, Gila Kupuur en uh, Sandra van der grote. Uh, misschien dat het, uh, ja, het zal werking hebben. Want het is voor het al uh, seizoen dat uh, hier bezig zijn ja. en uh, is het niet...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 <laughs> die, is, uh, die heb ik dit seizoen uh, nog niet zien oké, oké een misschien een <laughs> goed Willem, tot straks en dan ben uh, je het vervolgen van oké, okay, dankjewel D dat was Willem van deze vanaf het uh, circuit Benno, we hebben het vanmiddag gebleven uh, even na 12 uur de stuntvlucht van Frankfurt steeg oh. boven het circuit was geweldig oké okay. ik stond eerst rangs op mijn eigen balkonnetje <laughs> aan de achterzijde ik denk als je maar uh, uit de buurt van mijn appartement blijft <laughs> zo want, uh, is dat Nee, die mensen zaten allemaal zo angstig te kijken. Die hadden geen idee dat het om een stuntvlieger ging. O, o, die dachten: ja, ja. gaat het wel goed met dat vliegtuig? Nou, het hoorde allemaal bij de show. Oké, okay, goed en zo. En het was een geweldige show. Dus daar hebben we van genoten. Oké, okay, nou straks meer hier op ZFM Zandvoort. Zonnig en kenterblonds. Zijd weer CFM. The message is perfectly clear. The meaning is clear. Don't ever stray too far and don't disappear. No don't disappear.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 ...naar zondag in Kinnerland... ...met zojuist de nieuwe single van Maroon 5. Dat was Misery. CFM Race Radio. Pit Report, Report. En we zitten te wachten op de rood-wit geblakte vlag. Oh, die is al inmiddels gevallen. Die, die vlag voor de Dutch Renault Clio Cup Race 2. En even informeren bij Willem van Densen... Wat, wie, ...wie als eerst over het streepje is gegaan. Ik, uh...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 Maar die uh, vlag is in, inderdaad uh, gevallen En uh, ja, degene die iemand zijn eerste gezien heeft, dat is uh, Arie van de Wendtel. Uh, de tweede was gewoon spors. En verrassend zondag uh, van de Slot mocht de derde die vlag bekijken. Het was toch, uh, het, volgens mij, een oh, schilafschuur die toch even, uh, ja kwijt was met welke voet ze moest moest geven en daarmee het team aan wat deze punten helpt in het kampioenschap. de snijd daarin is nog steeds hevig en die gaat tussen Ardie van de Ven en Sandra van de Sloot. Eerder refereerde jij al een Michel Blekemolen, Mr. Nou ja, die heeft helaas deze race niet uit kunnen rijden. Nee. Nee. Wat is er gebeurd? Ik weet niet wat er gebeurd is, maar hij is niet meer doorgekomen opgekomen op een gegeven moment. En ja, ik denk ook niet dat hij lopend terugkomt. Dat, uh, ja, de man op leeftijd, de opa, en, en dan door die duinen struinen, is ook niet alles zo goed. Uh, die heeft er race uh, niet uitgereden. Heel ja, een goede training trouwens. Ja, wel goede zaken Natuurlijk, me met Adi van der Ven en Hans Bos, uh, die ook uh, uitkomen voor uh, dat team. Ja, en uh, de winnaar dus, Corrie uh, uh, die uh, heeft goede zaken gedaan voor het kastje. Maar degene die er ook goede zaken heeft gedaan heeft, is uh, zonder achter ik heb niet de uh, hele puntentelling in mijn hoofd. Maar ik denk dat er een uh, punt op schil van uh, twee of drie puntjes uh, tussen die uh, twee zit. En dat we uh, oh. ja, in de finale race uh, dus uh, alle mogelijkheden nog uh, voorbij ja. de. Uh, dat wordt alles op alles. Dat wordt alles op alles, ja. En als uh, dat maar niet in de tranen gaat eindigen. Ah, ja, dat maakt niet uit, toch de laatste race. Als het dat ik uh, naar deze Clio's geef had ik nog wel een beetje heimwee uit de tijd dat jij nog een stuk kwam, want toen hadden we Reno races. Ja. Dan wisten we zeker dat de spektakel uh, volop was. En ja, dus, ja, in, ja. In, in dit, dit uh, race die we net gezien hebben, ja, spektakel uh, weinig. Ja, dat was uh, races met mental Theo en uh, dat soort luidjes allemaal. Ja, en, uh... ja, ja precies, weet je weet wel. Ja. Spektakel, gaan we gaan zo dadelijk hopelijk vast in de Suzuki Formido 6 Pickup. Dat is de volgende race die hier op het programma staat. Oké, okay, goed en die begint om. wat zeg je? Het 5 voor 3. Dat zou heel goed uh, kunnen. Het kan ook vier voor drie zijn, maar... Uh... <laughs> Hoeveel seconden? Nee, is... Kijk, jij ja, bent een man van de tijd, hè? Ja, dat weet ik. Ik wou oh. okay. net zeggen, hang me er niet aan. Uh, oh, nee, nee, Vroeg, doen we niet. Die tijd gaat het uh, beginnen. Goed zo, dan we komen we bij je terug. Uh, nou, dat zal wel na drieën worden. Dan uh, zal het zootje wel een beetje aan de, aan de start verschijnen. Is goed. Oké, okay, tot zo. Dankjewel, Wim. Dan. Dat was uh, Willem van Nessen vanaf het uh, Park Zomvoort. En ja, wat is Zomvoort zonder circuit?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 Ik voel nou, wel een beetje oud hè? Ja, dat wel, maar nog steeds erg actueel. Dat bedoel ik. Sekuur het circuit blijven. Uur, ja, en volgend uur zijn we natuurlijk ook weer heel actueel met uh, de uitslagen en de volgen van de races op het circuitpark Zandvoort. En natuurlijk en verder wat verder ter tafel komt. Gewoon lekker blijven luisteren naar zondag in Kennemeland. Als laatste draaien we de laatste verschenen single van Carol Emerald. Hier is Deadman. Graag tot zo. Joop. Dat bij jou past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. Vier FM Zandvoort. Luister naar jouw keuze.